Mevrouw van Dalle bij ons uit de straat, was deze dagen zo verschrikkelijk kwaad. Ze was spinnendig op de mat, en scholder uit voor stomme ghet. Wie heeft er zeepsel in de pruimenpap gedaan, alle pruimen liggen te schermen. Wie heeft er zeepsel in de pruimenpap gedaan, iedere pruim. In de schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het schuim al op mijn mond. Wie heeft er zeefs in? De pruimen pap gedaan, iedere pruim ligt in de schuim. Schijnt dat de meid er zelf niets van wist, dat zij zich met de suiker uit vergist. We zijn verzwakt, want ze hebben de waspoeier gepakt.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 Wie heeft er zeefsel in? De pruimen, pap, gedaan, alle pruimen liggen te schermen. Wie heeft er zeefsel in? De pruimen, pap, gedaan, iedere pruim ligt in het scherm. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het scherm al op mijn mond. De zeef zo in, de pruimenpap gedaan, iedere pruim